...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dikter Haark met het NOS Journaal. In het noordwesten van Iran is een passagiersvliegtuig neergestort. Volgens de staatsdivisie zijn waarschijnlijk alle bijna 170 inzittenden dood. Reddingswerkers zeggen dat het vliegtuig in stukken uiteen is gevallen... ...en dat veel wrakstukken in brand staan... Het neergestorte toestel is een Tupolev van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Caspian Airlines. Het toestel was een kwartier eerder uit Teheran vertrokken voor een vlucht naar Jerevan, de hoofdstad van Armenië. De Tupolev stortte neer bij de stad Gazvin, ten noordwesten van Teheran. Over de oorzaak is nog niets te zeggen. Bij station Zuid in Amsterdam is een baanwerker om het leven gekomen. De man van 29 was bij het station aan het werk toen hij werd aangereden door een metro. ...en werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Daarover leed de baanwerker korte tijd later. Het is niet duidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. Sinds begin het jaar hebben ruim 1500 mensen... ...alsnog hun buitenlandse spaargeld bij de fiscus aangegeven. Mensen die zelf melden dat ze zwart geld in het buitenland hebben... ...krijgen nu geen boete. In totaal is bij de Belastingdienst 335 miljoen euro aangegeven. De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is in het afgelopen half jaar afgenomen met ruim 13 ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. Het havenbedrijf Rotterdam denkt dat het dieptepunt van de crisis nu wel bereikt is. De verwachting is dat de haven volgend jaar profiteert van het voorspelde herstel van de internationale economie. In Vietnam zijn zeven mensen opgepakt die worden verdacht van babyhandel. De politie zegt dat daarmee het grootste netwerk van babyhandelaren in Vietnam is opgerold. De verdachten waren actief in de armste gebieden van het land. De handelaren boden moeders aan om hun baby te adopteren. Bij elkaar 33 baby's werden vervolgens naar China gebracht... waar ze voor 1000 euro per kind werden verkocht. Het weerperiode met zon in het noorden kans op een bui. Het is een graad of 22. Morgen minder wind, veel zon en 25 graden. Dit was het...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 baby oh. oh. 9 I'm The night, the sun that makes the day, that lights the way, and when that star.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 Like molasses in the sky Down here with us under the boardwalk yes. Let's throw down oh, When the sun beats down It melts a tar up On the roof And the streets get so hot shall tie tired feet with fireproof Under From the sand, you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and French fries they say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 Met een half van zon, zee, Zandvoort en Zomerits.